Bij de brandweer in Londen is sprake van een cultuur van racisme en seksisme. Dat blijkt uit een onafhankelijk onderzoek naar de hulpdienst. Zo werd bij een zwarte brandweerman een strop over zijn kluisje gehangen. Een vrouwelijke medewerker kreeg seksueel getinte beelden van een collega toegestuurd. Aanleiding voor het onderzoek was volgens de BBC de zelfmoord vorig jaar van een medewerker in opleiding. Een onderzoeker zegt tegen de omroep dat de werkcultuur bij de brandweer giftig is en moet worden aangepakt. Zodat niet meer brandweerlieden zichzelf van het leven beroven. Op het WK voetbal in Qatar heeft Polen met 2-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. In de eerste wedstrijd van het toernooi won Saoedi-Arabië nog verrassend van Argentinië. Eerder op de dag versloeg Australië Tunesië met 1-0. De laatste keer dat Australië won op een WK was in 2010 en alleen in 2006 overleefde het land de groepsfase. Guus Hiddink was toen de bondscoach. Op dit moment spelen Frankrijk en Denemarken tegen elkaar. Het weer wisselend bewolkt met soms een opklaring. Het is ongeveer 9 graden. Morgen is het regenachtig, maar in Limburg blijft het overwegend droog. Het wordt dan een graad of 8. Dit was het Dennerwers journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A9, ook maar richting Amstelveen. Tussen Beverwijken, en en Polderplein is de vertraging 10 minuten. Er staat een auto met pech. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort yes! is zin in ZFM. ZFM. Met nu entertainment for you. Kijk ik in die giet. ogen kan ik niet. Geloven dat ik haar ook niet zie. Te dat ik haar toch weer verlief Komen onze harten ooit weer bij elkaar Of verbeeld ik het me maar ik wil niet langer wachten Ik zou zeggen, welkom, goedemiddag, hier weer, ondergetekende Fred Hij bij CFM Entertainment voor You, tot de klokjes van 7 uur op die onder 6, 9, En wij gaan lekker, ja, goede muziek draaien eigenlijk, hè. Belinda Kineer en eh, Zeven Oceanen. We zijn nog steeds in afwachting. En, eh, ja. Verzoekjes aanvragen kan ook, hoor. Gewoon even eh, www.zwehmartiesten.nl aan elkaar voor jou waar ik op vertrouw, de weg die we moeten gaan. Als de golven tegen de rotsen slaan, weet ik dat je naast me staat voor altijd. Zeven oceanen, woon. Vol...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 Water valt op een wiel, draait en draai. Oceaan waarin mijn liefde bloeit. En altijd groeit. Je bent de oceaan waarin mijn liefde bloeit. Je bent de oceaan waarin mijn liefde bloeit. Wijs de woorden van Belinda Kineer. Zeven oceanen. Eh, wat een heerlijk nummer toch. Hey, We gaan lekker verder met uh, Cor Wolters en laat haar weten... Toch daar zit je dan in, niet van kind naar jongeman en elk meisje's hart kan stelen. Ik zie dat jij je vleugels spreidt, op zoek bent naar wat vastigheid om zo je leven mee te delen. Als je straks dat meisje vindt en het leven echt begint, denk dan even aan mij. De liefde die is teer Dus vertel ik hier nu weer Wat ik ooit van mijn vader hoorde Laat haar weten wat je voelt Wat je met je dus bedoelt Pak haar hand, kijk in haar ogen Strijk haar teder, door haar En sta altijd voor haar klaar Voor niet weet, is ze gevlogen wat je daagt, dat je smelt wanneer ze laag. Laat de liefde voor haar bloeien Het moet voelen of ze zweeft Dat je zoveel om haar geeft En je geluk zou verder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 dat jij de liefde vindt Wordt zij de moeder van jouw kind En voor jou net zoveel betekent Laat haar weten wat je voelt Wat je met je kus bedoelt Pak haar hand, kijk in haar ogen Strijk haar teder door haar haar En sta altijd voor haar klaar Voor niet weet is ze gevlogen Je daag, dat je smelt van niet zo laag. laat de liefde voor haar bloeien. Entertainment for you, in het hoofd, in het hart. Een zomeravond in avion waar de liefde voor ons begon. Ik keek naar jou en je lachte naar mij En Wat is dit? Ja, handenkappers en een zomeravond in Avignon. En daarvoor hoorde je Cor natuurlijk. natuurlijk. ZFM Zandvoort 106.9. Op de kabel 104.5 en DAB Plus 6A. Mooiste ja, Flemming en de mooiste meisje van de, de de meisje van de klas. Maar ik heb nooit die kans gepakt. Nog steeds het allermooiste meisje van de klas. Niks te doen op een donderdag. Liep rond, had nooit gedacht Dat ik jou opeens zou zien Ben je het of ben je het niet? Zelfde ogen en diezelfde lach Waar ik toen nog door betoverd was Zo vaak aan jou gedacht Uit het oog, maar niet uit het hart, nee Laatst vond ik nog die ene klasse foto Ik weet nog goed, ik zag je zitten Maar je zag me toen niet staan Kan niet geloven dat ik jou nu hier zie lopen Pak ik die kans, stuur ik het aan Mooiste meisje van de klas daar heb ik nooit chance gehad maar ik heb nooit die kans gepakt Nu kom ik haar tegen In de regen, in de grote stad Ik zeg ga mee wat drinken dan Aan de bar had zijn mijn hand Nog steeds het allermooiste meisje van de klas De avond vliegt voorbij Vroeg sluit is de hoogste tijd, we lopen samen door de stille nacht Wie had dit ooit gedacht, met je mee naar de laatste trend nog even zeggen jouw ja, hoe mooi je bent, jij komt steeds dichterbij Is dit de kans voor mij? Ik kan niet geloven dat ik jou vandaag zag lopen Pak ik de kans, de ik het aan? Let's go Mooiste meisje van de klas, Daar heb ik nooit kans gehad Maar ik heb nooit die kans gepakt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 Mooiste meisje, mooiste meisje Zij blijft het allermooiste meisje van de klas Het mooiste meisje, mooiste meisje Zij blijft het allermooiste meisje van de klas Mooiste meisje van de klas Met haar heb ik nooit kans gehad Maar ik heb nooit die kans gepakt Nu kom ik haar tegen in de regen, in de grote stad Ik zeg ga mee, wat drinken dan Aan de pak pak zijn we dan Steen, alle mooiste de plaat, ja, mooiste meisje van de klas. Fleming, ja, wie hebt dat ooit niet uh, gehad? Hey, ja, dat je denkt van, nou, dat is er eentje. Ja. Meer muziek, meer variatie. Met Entertainment for You. Yeah, yeah. Je hoort ze uh, hier. Het is tijd om los te laten. Het is tijd om op te staan. Kijk eens in je zielen. Stel jezelf de vraag. Vieracht met jou. Dat smaakt naar meer. Naar Hits. Hit, hit. Kom dan grijp mij Colinda, Toen zeg nu ja Colinda. Ik wou het alle dagen, dat jij hier van elkaar Altaren... is. Kom wie wil er met mij dansen? En hey, wie gaat er met me mee? Naar de padelwitte stranden, aan het Nederlandse zee. De beste Hollandse Hits. Ook het komend uur. De beste Nederlandstalige Hits. Dacht ik, nu is het voorbij. Ik ga pleiten. Het heeft geen zin zo door te gaan. Want wat hebben we er Elke keer. Ik zat helemaal kapot. Nou, dat was het dan. Ook al deed het heel veel pijn. Wat zo goed was in het begin. En zo mooi had kunnen zijn. Ik kan niet zonder die Geprobeerd, maar het lukt niet zonder jou. En nu heb ik eraan, had nooit gedacht dat ik je zo vreselijk mis zou. Ik ben mijn leven kwijt. Iedere dag heb ik nog. Heb ik jou aangedaan? Maar het ging meteen al vaak Niemand meer die van je houdt. Dat was kloten. Zonder liefde om me heen. In een kamertje alleen. Onder ik was zo door jou verwend, hey, hey dit was ik niet gewend, nou, daar zit ik dan? Met mijn hele grote mond, ik heb zo'n spijt van wat ik deed, hier die janken op de grond. Ik kan niet zonder jou. Ik heb geprobeerd. ...heb ik jou Amsterdam? Amsterdam! Rob Zoren en ja, ik kan niet zonder jou... ...we gaan lekker verder met uh, ja, Marco de Hollander... ...en hij hebben het over kaarslicht en rode wijn. Ja, die tijd, die tijd zit er weer aan te komen natuurlijk, hè. 25, 26 december, ja... En 24 december, ja, dan uh, hoor je hier bij entertainend uh, voor jou natuurlijk uh, de lekkerste kersthits. Jij stond daar alleen, ik zag al meteen, dat jij steeds keek naar mij. Ik keek jou ook aan, toen zag ik je gaan, in een stond je heel dichtbij. Ik voelde je hand, daar ging mijn verstand, ik wist niet... Wat ik deed We dronken veel wij En voelden ons fijn Een dag die ik nooit vergeet Kaarslicht en rood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 Kaars ligt en Blijf lekker lekkere plaat. Ja, vroeg uit de piratentijd al. En dat werd, uh, werd gezongen door uh, Jesse. Ze heette toen Jesse. En dat uh, nummer ligt in Rode Wijn, ja dat was toen een uh, echte piraten. Daar praat ik even over uh, uh, terug in de jaren 80. En dit in een nieuw jasje gestoken door Marco de Hollander. En kaarslicht en rode wijn hier bij CFM Entertainers Miljoen. We gaan verder met Janman. En Goan Richard, en dicht bij je zijn. Jotte die, we gaan caminando. Yet estamos preparando. Porque yo estoy ahí. Je doet je best, zal ik vanavond naar je kijken. Zal ik eindelijk bezwijken? Of zal ik het nog steeds niet kunnen zien? Do y yo nos estamos acercando Nos olvidamos de tempo Door jouw blik ben ik helemaal verleid Nu gaat de hele avond door Una pregunta van morgen. Je deelde maar nog met mij.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 ZANG EN MUZIEK Gaan we bellen met Hans de Mutte. En dit was Jaman en Gewoon Richard En dicht bij je zijn Dus blijf er lekker bij, tot 7 uur Entertainer for You, Het top deal. Ja, op 106.9 natuurlijk Meer muziek, meer variatie Met Entertainer for You Zo is het, en de beste is natuurlijk hier al. Dus uh, dadelijk Hans de zo Over een uh, kleine 10 minuten Blijf er lekker bij Ik zag jou Naast me maar jij hebt mij nooit meer zien staan It's, It's it. Weer geloven, ja ik ook. Jeroen van de Boom, wat een heerlijk nummer. Ja hier, hier de, nou ja alleen maar de beste hits hier natuurlijk vanaf de Tolweg 10A. Ah, en, en wat gaan we nu doen? We gaan naar Jannes. Ja wel, maar nog niet te nieuwe. Dat doen we straks even in het uur. Dus blijf er lekker bij. Drie op een rij van Fred Heijen straks. En we gaan zo nog even bellen en straks nog bellen en, en blijf, blijf er gewoon bij. Wanneer ik weer jouw naam hoor, voel ik mij weer zo verloren. Beleef ik ieder woord, die je tot me zegt, opnieuw, steeds opnieuw. Hoe jij daar voor me stopt, zie ik nog steeds in mijn dromen. jij dan niet zien, wat het met me deed toen je ging, Maar toch blijf ik van je houden, mijn gevoel kan ik niet meer veranderen. In mijn hart ben jij niet bij me. alle dagen spook je steeds maar door. Leven zonder jou, tranen blijven vallen, want ik blijf naar jou verlangen, ik denk nog steeds naar jou. Zelfs nog ongelezen, heb jij het boek gesloten. Hij is zomaar besloten een eind te maken aan een mooie tijd. Een mooie tijd. Gevoelens die je had, heb jij met mij ook niet besproken. Je liet me zomaar achter met vragen en ik raakte je kwijt. Maar dan blijf ik van je houden. Mijn gevoel kan ik niet meer veranderen. In mijn hart ben jij dichtbij me. Alle dagen spook je steeds maar door mijn hoofd. Ik kan niet leven zonder jou. tranen blijven vallen, want ik blijf naar jou verlangen.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 onze liefde blinde vrij Blijft de liefde Van mijn leven Als je We lopen nog niet. Dan blijven we blijven nog tot de, tot de klok is voor 7 uur. En uh, ja, dit is de nieuwe van Johnny Bach en uh, Sylvia Romy. En als je gaat, uh, ja, van uh, een hele oude plaat uit de jaren 70. Je kent hem ook, uh, Hans? Ik ken hem. Ja. Van uh, Barry en uh, Eline. Ja, in ja, de jaren 70 was dat inderdaad. Een, een tophit destijds. Ja en ik hoop uh, ja, dat dit ook wel een, uh, een leuke hit mag worden nog uh, ja. in, in, in deze nieuwe tijd, om het maar zo te zeggen. Hey, maar uh, als je gaat, ja, bij jou uh, is het niet te hopen dat ze, dat ze nu allemaal gaan, want de glazen moeten nog vol. Uh, de glazen ja, moeten nog Ja moeten of zelf de glazen moeten vol. Ja. Dat is jouw nieuwe singel gedaan. Al verschillende keren. Ja. Ja. ja, en als het goed is, en, en, dan zitten ze nou te luisteren, of niet? Ja, dan zijn ze mee bezig. <laughs> hey, Hans, uh, ja, hoe, uh, hoe is deze single ontstaan eigenlijk? Nou, dit is mijn tweede single. Eerste ja. single, uh, dat was een cadeau van uh, ja, mijn vrouw, voor mijn verjaardag, Ja, ja klopt, hebben we elkaar nog gesproken, inderdaad. We hebben elkaar gesproken en uh, ja, die was zo goed aangeslagen en uh, we zijn uh, doorgegaan. Dus we zijn weer rond de tafel gaan zitten, Frank en ik en. Uh, dit nummer is er weer uitgekomen dus. Ja, want uh, je bent lekker bezig. Ja. Hey, ik bedoel uh, twee singles achter elkaar eigenlijk. Ja, vrij kort. Ja. Maart de eerste en dan uh, ja. Ja. twee weken ja. geleden tweede. Ja, ja wat, uh, is, het, uh, is het de bedoeling dat je ook uh, lekker doorgaat? Ja, we gaan door. De derde is alweer in de maak. Oké, okay, en, en dat wordt ook weer een, een, een, een lekkere feestdamper? Ja, alleen maar feestnummers. Oké, okay. ja, dat, uh, dat doet het altijd goed, hè? Ja. Ik bedoel, uh, ja. We, zouden, we zijn zonder een feestje. Zo is het, is altijd feest. Ja, toch. <laughs> Hé hey Hans, wat, uh, maar, maar uh, ja, kun jij het nog combineren eigenlijk? Want uh, ik, ik kan uh, me voorstellen dat je gevraagd wordt voor, uh, voor optredens en, uh, ja, en, ja, en het ik werk. Ik heb het leuk. Ook mee optreden. En, uh, ik kan het combineren. Ik heb gelukkig heel veel personeel. ja. Dus uh, mijn zaken, ik heb verschillende zaken. Die gaan allemaal uh, lekker door. Oké. Okay. Dus, dus. Dat, dus dat gaat uh, prima. Dat is mooi ja. te combineren. Ja. En, en je vrouw, daar heb je ook nog tijd voor, of niet? Wat? Ik, ik zeg, voor je vrouw heb je ook nog tijd voor? Ja, <laughs> wij niet. <maar> ja. <laughs> <laughs> dat, wordt, dat wordt de volgende eerd, of niet? Die moet toch gewoon werken. Sta je nog ergens op, op podium, of ga je iets, le iets leuks doen met, uh, met kerst? Uh, kerst ik daar niks gedaan, nee. Ik heb zo hoge, een linkje een feestje en uh, ja, ik ben ja, net begonnen dan. En uh, ja, ik vind dat wel leuk. En, ja, goed, maar, ik, uh, doe je dat maar, in nou, de. Doe je de zaken open met de kerst? Uh, zaken zijn open, ja. Oké. Okay. Alles Wat? open. Oh, Oké. Okay. Dus uh, gewoon lekker een uh, pilsje halen. Ja. Een pintje halen. Hoe zeggen ze dat bij jou? Goed. de waren ze vol. Ja? <laughs> nee, maar ik bedoel, uh, hoe zeggen ze dat bij jou? Een biertje, pintje? Uh, uh, een pilske. Ja, dat pilske. kan ook ja. Ja, maar op, ja, ja, ja, ja, ja. Dus. Hé, maar, um, Ja, de volgende leg op de plank. Wanneer ja. kunnen we die een beetje verwachten? In uh, het voorjaar? Januari, januari, denk ik. Januari, jong. Ja. Oké. Okay. Nou, dan gaan we daar met smart op wachten. Ja, dat kan toch wel goed? Ja, toch? Hé, hey, Hans, doe jij me lekker aankondigen. En dan hou je niet langer van je werk, want uh, ja, de glazen ja, zijn nu half ja, leeg. Hoor. Maakt niet uit. <laughs> okay. ah, hier, hier is mijn nieuwe single. Maak de glazen woog. Hey, dankjewel Jans. Jullie bedankt he. Jo. Tot de volgende. Jo, Ik ging van lieve leeg. Ik naar mijn standcafé. Daar waar ik iedereen ken, altijd mezelf kan het zijn? Het is geen dag geweest Of er was altijd wel feest Want daarom zijn we toch hier Het leven draait op plezier Hoe heerlijk kan het zijn? Maak de glazen vol Hef het glas in de lucht Het leven blint soms een lach, een traan of een zucht Maar wees blij om erbij te zijn want de tijd die vliegt voorbij Maak de glazen vol, hef het glas in de lucht Het leven brengt soms een lak, een traan of een zucht Maar wees blij om erbij te zijn Want de tijd die vliegt voorbij Ik ga er dagelijks heen Hier ben je nooit alleen Je raakt dan vlug aan de praat, nou ja dan wordt het soms laat Aansluitingstijd Hoezeer dat dat ons ook spijt Het laatste bier wordt getapt De laatste centen gelapt Hoe heerlijk kan het zijn Maak de glazen vol Heb het glas in de lucht Het leven blikt soms een lach Een traan of een zucht Maar wees blij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 Om erbij te zijn Laat de tijd die voorbij Maak de glazen vol, Hans Mutten. Meer muziek, meer variatie Met Entertainment for You Zo, en we gaan naar een gauw oude Een uh, lekker kerstnummertje Van uh, Gradame En een kerstmis zonder jou. Ja, dat mag weer, hè? Dat mag weer Maar niet continu We zijn geen uh, ja, Collega's van uh, Van Skaai, zeg maar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 Zin om te koken heb ik ook niet meer. Ik heb nooit geweten dat een mis hier alleen zo koud kan zijn. is nee, nee. ...zo even een beetje wegzwijmelen met dit... Uh, ...ja, toch wel een uh, vrij oude kerstnummer... ...van Grand Dame natuurlijk. En een kerstmis zonder jou. Dit is uh, Danny de Klerk... ...en uh, ik droom alleen nog maar van jou. Ik zie je dan gaan in de stad... ...mooie vrouw van mijn dromen. Nee, je ziet mij niet staan... ...dus ik laat je maar gaan. Je geeft me helemaal niets... De van je mond, van je stralende ogen Ja, je maakt me aan schrek Aan fantasie geen gebrek Maar wat kan ik van jou verwachten? Baby, ik droom alleen maar van jou Mijn wereld is niet zonder jou En het breekt echt mijn hart, maar wat kan ik doen voor m'n zoen? De avond die valt en je danst als een ster tot de morgen. Neem jou in mijn armen mee, alleen met z'n twee. Je bent echt iets om te zien. Je speelt en je draait en alleen maar om mij. Je niet, ik weet niet hoe ik mij voel. Ik mis steeds mijn doel. Op jouw middel. Ik niet langer wachten Baby, Ik droom alleen maar van jou. De wereld is niet zonder jou. En het breekt uit mijn hart. Maar wat kan ik doen? Baby, ik droom alleen maar van jou. Want jij bent voor mij tot die praal. En het breekt uit mijn hart. Maar wat kan ik doen? Tot Ik droom alleen maar van jou mijn beeld is niet zonder jou. En reek haast mijn hart, maar wat kan ik doen, baby? Ik droom alleen maar van ja. Want jij bent voor mij tot je vrouw. En reek ik mijn hart, maar wat kan ik doen, baby? Ik droom alleen maar van jou Mijn beeld is niet zonder jou. En reek haast mijn hart. Dat was hij dan, onze grote vriend Danny de Klerk En ik droom al alleen maar van jou. Ja, en um, ja, ja, we hebben het toen al over gehad. Ik zou, uh, ik zou uh, eigenlijk een, uh, een soort van... Uh, ja, iets van piratenmuziek in, in, in het programma willen, willen hebben. En uh, ja, ik, ik, ik, ik zit er nog over te verzinnen... maar uh, we gaan sowieso een, een, een lekker nummer draaien... Uit, uh, ja, toch wel, uh, ook uit de piratentijd eigenlijk... En uh, ja, dat is uh, onze ontvallen stellenbos. En het is, uh, het is uh, midden in de nacht. Met heel veel woorden. Zo... Zou ik zou zeggen, blijf er lekker bij. Want uh, ja, zo het nieuws van 6 uur. En uh, daarna zijn we weer terug natuurlijk tot de klokjes van 7 uur. Ik wil dat eens heel graag bouwen. Ik kijk je recht aan in je ogen. Ik moest mijn draad. Ik kan het nog niet accepteren. Ik vraag me af hoe dat nou kon. Ik kan jou nog steeds niet vergeten, terwijl het eens zo mooi begon. Ik voel me oud nu en versleten. Ik word zo met